Kees gerookt met het NOS-journaal. De corruptiepraktijken bij de FIFA hebben de verdachten samen zo'n 150 miljoen dollar opgeleverd. Dat zei de Amerikaanse minister van Justitie tijdens een persconferentie over de arrestaties van vanmorgen. Al sinds 1991 zou er worden gefraudeerd bij de toewijzing van WK's en de verkoop van televisierechten. De Zwitserse politie pakte vanochtend enkele FIFA-functionarissen op in Zurich. Zwitserland wil hen uitleveren aan de Verenigde Staten. Bij de grote actie tegen motorbendes in Limburg zijn vijf raketwerpers en enkele semi-automatische wapens gevonden. Dat heeft justitie bekendgemaakt. Ook zijn een ecstasy-lab en een hennepkwekerij ontdekt. In totaal zijn twintig mensen aangehouden onder wie veertien leden van motorclub De Bandidos. Vorig jaar is van 271 overledenen een orgaan getransplanteerd. Dat is een stijging van 11% in vergelijking met 2013. Het was voor het zesde jaar op rij dat het aantal donaties in Nederland steeg. Volgens de directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting hebben de extra aandacht voor orgaandonatie en een efficiëntere aanpak bij ziekenhuizen geholpen treinreizigers moeten binnen enkele jaren nog maar één keer hoeven in- en uitchecken, ook als ze onderweg op een andere vervoerder overstappen. Een proef daarmee begint dit jaar. Staatssecretaris Mansveld belooft dat het maximaal een jaar na de proef wettelijk geregeld is. De dertien regionale omroepen gaan meer samenwerken om de opgelegde bezuinigingen van 17 miljoen op te vangen. Er verdwijnen 150 tot 180 banen bij bijvoorbeeld financiën en personeelszaken. De 13 redacties worden niet gecombineerd en houden hun eigen hoofdredacteur. In Keulen is met succes een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Uit voorzorg werden 20.000 mensen geëvacueerd. De dierentuin en scholen in de buurt waren dicht. De Amerikaanse bom werd vrijdag bij bouwwerkzaamheden gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen trekken de buien over het land. De zon schijnt ook af en toe en het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het nfc Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de a In de Rolfstad de meeste vertragingen op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelake en Stroe over 7 kilometer. Richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen over 8 kilometer. A12, Utrecht, Den Haag. Tussen Bunnik en de Meren 8. Tussen Reewijk en Knooppunt Gouwen, 5 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De A13 naar Rotterdam, 4 kilometer voor Delft-Noord. De A15 Rotterdam-Gorkum, langzaam rijden tussen hendrik Ambacht en Stiedrecht-Oost. A20 naar Gouda tussen de Bresseplein en Moordrecht over 7 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Utrecht-Noord en Lunette 6. Richting Breda op de A27 bij Noordeloos 6 en voor Werkendam over 8 kilometer. De A44 en de N44 Amsterdam-Den Haag.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. -M -M. Turn up the music. Een hele goede avond. Het is 5 over 6. Welkom bij Stef en Stijn. Stef en Stijn. Met zometeen hier Armin van Buren en Mr. Props. Another you and Yellow Claw is hier eerst. Till it hurt. Yeah. ZFM is your DJ, Armin Van Joram. Turn up the music, Steph Stein. Not saying, I'm not saying, I'm not sorry Just looking for enough. It yeah. ain't Too sure It's not getting any better van de trends hoorde je samen met Mr. Props another you. En daarvoor hoorde je Yellow Motherfucking Clown met Till It Hurts. Samen met Eden, hè? Ja, ja, het, was ja het, was het was echt zo van. Wacht even, ik moet even. Ja, de de de shit ruzie met je koptelefoon. Ja, anders gaat hij in de pizza vriend. <laughs> okay, het zit onder de, onder de saus, maar ja, het gaat verder. Hé, hey. ja. um, begin... hey, waar ken ik dit muziekje van? Dit is uh, gewoon een uh, heel standaard piano muziekje. Nee, dat is echt. Het, het is, heel is, is ergens, ergens van. Is het ergens van? Hij heet Teer, dat is Engels voor traan. Ik weet het niet. Dit is oprecht van een film of van een, of van een game. Maar dat oh, maakt ja, niet maar uit. alles is van een film of van een game wat ja, mijn okay. achtergrondmuziekjes ah, okay. nee, maakt. Niet uit. Ik heb ook een van Harry Potter en nee, Sherlock en Echt? Overal, ja, overal. Wat heb je van Harry Potter dan? Van Harry Potter had ik een Steam vroeger. Ah, die, is mooi, die hè? is mooi. Ja, die is mooi. Maar goed, um, ja, ik dacht we doen even twee opbeurende muziekjes. Want we hebben triest nieuws. We hebben toch iets te melden. Nou. Vanavond. Ja, Dries, ja ik, ik mag er niet veel over zeggen. Nou ja, Daar ik... heb ik een uh, opdracht van gekregen van mijn baas. <laughs> Aka, de man die naast mij ja, zit. Het is ook wel zit. heerlijk dat alles wat wij met elkaar afspreken... en dat het ook meteen de radio opnieuwt. Nou, maar dat is toch zo? Nou ja, ik, ik... Heb, ik heb tegen jou gezegd van tevoren... Um, laat het brengen zoals het is. En zo is het. Nou, nou ik mocht niet met... Ik In ieder geval. Ik mag niet mijn ongecensureerde mening overgeven, laat het zo zeggen. Maar vertel. Wat er aan de hand is. Vanaf volgende week, dan, um, dat is uh, 3 juni, dat is twee dagen voor mijn verjaardag. Dan uh, wil ik toch even zeggen, ik ben bijna 20. Ben je dan echt jarig of geef je dan je feestje? Dan? Ik ben 5 juni jarig en ik geef 5 juni mijn feestje. En dan word je 20. Toch? En lieve luisteraars, jullie zijn er allemaal uitgelopen! Hey, Project X er door. Ja, nee, uh, ik Nee, uh, dan ben ik ook echt jarig. Dus. En dan word je 20, toch? Dan word ik 20. Spannend. Volwassen keren, gaan we Volgende keer voor je zingen. Ja, oh, dat vind ik leuk. Maar goed, um, volgende week zou dat dan moeten tussen 6 en 8. Want um, Jacques die keert weer terug met CFM uh, Breek de Week. Um, elke woensdagavond tussen 8 en 10. Um, dus dat betekent dat uh, Stijn en ik een uur moesten inleveren. En dat uh, wij uh, in ieder geval vanaf volgende week tussen 6 en 8 weer uitzending gaan maken. Ja. En dat, dat, was... is, dat is verder <laughs> alles wat we daarover te zeggen hebben. Nou ja, ja. klopt. Jammer, jammer dat het zo moet gaan. Nou, ja, ik zeg niks. Ik hou me heel erg in. Ja, ik weet. Nee, maar dat... Voor jou. Dus um, in ieder geval volgende week en want, een aantal oh. weken erop... zijn wij hier tussen 6 en 8. Ja, want altijd als, als ik iets roep of blair op de radio... dan is Steve altijd de verantwoordelijke. Ja, precies. Ik zo, word nou. erop aangesproken. Zo werkt dat. Goed. Tussen 6 en 8. kort in een uurtje in. Van de volgende week, Stef en Stijn. Dus tussen 6 en 8 hier bij ZFM Zandvoort. Zometeen ga ik even vertellen over het concert... waar ik afgelopen week naartoe ben geweest. En god, wat heb ik ervan genoten... Oké, nu wel Madcon komt eraan met Ray Dalton, don't worry. En Flowrider is hier met Winter en Sugar. So sure they gotta catch it in emergency. Press prawn for the taste. Addicted to a gloss. one smile is way. Baby, I wrap it off with my tongue in your face. On the mental toes, sipping grandma. Yeah, I'm a fan all day. Do me that favor, cause I like your flavor. My man is behavior, I'm into your major. Sweet and so flavor, that's good for this player. My hood now we later, throw back like a pager. Pretty much, you give me a sugar rush. Little mama give me high blood pressure when you blush. Lips feel soft as a feather when we touch, sure that's what's up. What like sugar. I, get a piece, I don't know a piece, give me all your sweets. Bottom and top lip, about to have a sugar feast. Never without I trip, I'm a lip-biting beast. Smile for them fangs, all 42 feet. Squeeze the sugar cane on your mouth, must be. Ain't your mama surf stick, use a Mac Freak Like taffy, but classy. Get at me, I'm gladly let you know I like hips, But the lips, they'll do me fine. Nah, baby, don't trip with the juicy kind. Get by by the grill, you ain't lying. Niet meer, hè? Dat hebben we al twee <laughs> niet meer gedaan. Flurider oh, Sugar. Oh, wat een professioneel. Gewoon domme ik, heb ooit een keer een van de, ik heb ooit een keer vanuit CFM een cursus aangeboden gekregen bij 3FM. En een van de eerste lessen die we daar kregen was nooit eten tijdens je programma. En dit is de reden waarom. <laughs> Flurider de Sugar. En ik ben afgelopen week naar een concert geweest. Nou, is lang geleden. Stefan, vertel eens naar welk concert jij geweest bent. Ik ben reuze nieuwsgierig. Ik ben naar het concert van Maaike Oudboten geweest. En waar en, kennen we die fan? van? Van uh, uh, Dat ik je mis... Ze heeft meegedaan aan de beste singer-songwriter. Ja. En hij heeft onder andere een hit gescoord met Dat ik je mis, um, Jij de Koning. En uh, tegenwoordig doet het ook goed. Ze heeft een album gemaakt. Die komt 16 juni uit. Ik, ga echt op, ik ben echt de PR-machine van Maaike Auwboter. Ja, uh, en ja. Dat het ooit weer dag wordt. En daar heeft ze onder andere de singles uh, 23 april. Nou, ja, die is mooi. En lijm. Mooi. En lijm op uitgebracht. Lijm? Ik, lijmen. Oh. Wil je, wil je me lijmen als ik breek? Maar ik weet nog dat ik haar toen zag bij de beste singer-songwriter. Toen ben ik fan geworden. En ik, toen stond ze op een gegeven moment, had ze een concerttour aangekondigd. Toen uh, dus zou ze in januari in Tifoli staan in Utrecht. Daar heb ik echt instant kaartjes voor gekocht. Cool. En uh, mijn ouders met mij, want we zijn eigenlijk een soort van familiefan geworden. En uh, dat is toen verplaatst omdat haar album niet op tijd af was. Naar, uh, dus uh, ergens in mei. En dat was afgelopen uh, vrijdag. En nou, het was echt fantastisch. Ja? ja, het was echt anderhalf uur kippenvel. Ik ben echt... Ah, ze, ja. De manier waarop zij speelt met teksten... en dan ook die, die zoete stem erbij... Ja. die dan ook in sommige jazzy vibes... ook nog gewoon heel erg sexy kan zijn. En dan heeft ze een hele mooie show eromheen gebouwd. Een hele toffe band. Leuke verhaaltjes. Het is ook eigenlijk zeg maar wat je heel grappig bij haar ziet. Als zij optreedt, staat zij super zelfverzekerd. En, en dan moet ze een verhaaltje vertellen... En dan loopt ze een beetje vast, want dat, dan wordt ze eigenlijk heel nerveus. Omdat ze dan... En dan die combinatie. Het is schattig, oh. het is aandoenlijk, het is lief, het is sexy en het is alles in één. En ik raad iedereen aan om ooit een keer naar een optreden... Weet je nou ook met, de, met een dikke stijver dan voor ja, het podium? Ja, wel. Maar ik zit sowieso door de uitdaging die we zijn aangegaan... de afgelopen twee weken regelmatig met een stijver. Maar jij, jij hebt wel een, een zwak voor die... Maar die quasi-interessante meid of niet? Maar die quasi-interessante meid. Ja, meiden. Nou, zoals Maaike Albout. En je vindt uh, die OG vind je geweldig. Ja, en wat is dan een quasi. Nou ja, zo iemand als, als, als, als zij. Gewoon iemand die zichzelf ook wel interessant vindt. Ja. Nou, daar heb jij wel een zwak voor. Ja, ik heb altijd. Maar dat komt in... natuurlijk omdat jij niet zo interessant bent. Oh. <laughs> ik hou van die overge-interessante in, in vrouwen, ja. overge vrouwen. O overge vrouwen. Ik vind dat, dat het nieuwe woord van het jaar moet zijn. Overgeinteressante vrouwen. Ja. Nee, maar dat. Dat. De, ja. Ja, ik hou wel van zelfvertrouwen. Vind ik wel lekker. Ja? Ja. Dan zijn ze ook vaak heel goed in. De bed. <laughs> maar in ieder geval, um, en daar hoort natuurlijk ook bij als dj dat je net een plaatje van Ik wou net vragen. Ik spaart er weer doorheen, sorry. Ze zaten rijf, vier naar achter, dwaalden in gedachten. Volgden iets van het verhaal. Over God of iets, het deed er niet zo toe. Ze was wat moe. Staarde naar de bank vooraan, en was net opgestaan. Met zijn lange vingers door zijn haar Staarde warrig naar de grond Keek naar zijn muziek. Hij zag haar niet en had haar tot die dag nog nooit gezien En Zij praat veel te veel en hij denkt te veel na Hij draagt altijd diezelfde wolle trui en zij te warrig haar Hij is verliefd maar was van plan om mee te blijven En dat doet haar niet zoveel ze zijn ze zitten samen op het randje van de Amstelzijgesteel. Draaien rondjes met hun tenen in het water en ze willen hem zoveel vragen. Maar ze geeft hem ook de tijd, hij kijkt op zij en ziet haar mooie staan. Zij praat veel te veel en hij denkt er veel na. Hij draagt altijd diezelfde wollen trui en zij te wel geen Hij is verliefd, maar was van plan alleen te blij. Daar trekt ze zich zo lekker niks van aan. En ze gaan staan, zijn met haar buik. Hij draagt nog steeds diezelfde trui. Zijn geen mooie jurk, dat hoeft ook niet. En haar ouders zijn erbij. Hij kijkt op zij en lacht verlegen. Maar s'avonds na het eten danst hij rondjes in de kamer om haar heen. En dan praat zij te veel en denkt hij te veel na. Draagt zij zijn wollen trui en hij, de pannen zij zijn verliefd, zij was van plan alleen te blijven, maar dat doet er eigenlijk niet meer zoveel toe, dat doet er niet meer toe. Tot Maar Het komt samen met Ray Dalton, don't worry about a thing. En daarvoor Maaike Auerbauten met 23 april, Ik ben echt verliefd op haar. Ja, dat snap ik. ik maak mooi mooi nummer. Ja, ik ben echt verliefd. Hoi Maaike, leuk dat je luistert. Je bent wel veel meisjes verliefd, of niet? Ja, zeker man. Dat, die hormonen bij mij, dat <lacht> dat allemaal wel met een wijf. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice Hond, hond, hond. hond. <tieding> pem pem pem padem, pem pem pem pem, jepeiaa yo, teng teng teng. Een slechte single. <tieding> <tieding> en de Chinese imker die heeft een wel heel ridicule wereldrecord gevestigd hij liet zich bedekken met 1,1 miljoen bijen. Tijdens de recordpoging is hij 2000 keer gestoken. De 55-jarige Gauw Bingio liet eerst een dozijn bijenkoninginnen op zijn lichaam los... om zo de andere bijen aan te trekken. Meer dan 20 bijenhuiders uit het hele land met 30 bijenkorven kwamen naar hem toe... om te helpen met zijn recordpoging. En er hoort een vraag bij en die luidt als volgt... Ik ben bang voor dieren. Dat is de vraag van deze week. Je kan uh, je antwoord mailen steffensteinzfm at Of via Twitter at En optie A daarvoor is een ja voor alle dieren... Die kunnen mijn humeur echt flink verstieren. Of optie B alleen voor een insect. Ik word helemaal gek als ik die ontdek. Dat ruimt niet, zie ik niet. Nou, het klinkt wel lekker. C, nee Dieren en ik gaan door één deur tegenover hen... Ben ik een echte charmeur. Of D, ik ben alleen bang voor jouw moeder... Want dat is een dikke nelpaardloeder. Dat heb ik je net nog even bij. Ik wil net zeggen, dat heb je net bedacht, want dat heb ik niet. Dat ah, te... is wel leuk toch? Ja, vind ik leuk bedacht. Eerlijk is eerlijk. Dank, Dank je. Je kan je antwoord mailen. Stef gmail.com. Of Twitter naar Stefanstijn. Hoppateje. Ja. Ik uh, krijg een privébericht van Rute Wild. N niet. Ja? Nee, maak de grapje. Nee, echt. Via niet. Via Facebook? Nee, via Twitter. Wat zegt hij dan? Nou, ik had het erover. Hij had de Even de situatie. Oh, bij dat begint ik ook een beetje spannend te vinden. Hij, um... Je hebt toch wel Stefan Stein in je Twitter bio's nee. staan? Nee. Jawel, wel. Oh. Heb, ja, ik wel. Keurig, heb ik wel. Keurig. Even kijken hoor. Ik moet hem er even bij pakken. Ja, doe dat. Uh, Ruud de Wild. Ik zie het net in mijn mail. Hier, Een had... mail? Het is toch via. Ja, maar je krijgt dan een notificatie. Voor oh, je hebt het zo op dat. Wild die had getwitterd. Ik heb het zonder vooroordeel geprobeerd, maar het lukt mij niet. Niet doorheen te komen, tenen krommend. Sorry, maar ik moest het even kwijt. Maar over. Hij is Bij 538 is hij eruit gezet. Ja. En Koen en Sander zijn hem, hebben hem vervangen. Oh, ja. En nu zien aan. Dus ik ging ervan uit dat dit een soort haat-tweet was richting Koen en Sander. Ja. Dus ik reageer. Sorry, ik waardeer je enorm als radiomaker. En ik vind het niet netjes hoe je door 538 bent afgewimpeld. Ja. Maar daar kunnen Koen en Sander zelf ook niks aan doen. Maar was het, Hou de eer aan jezelf en ga niet zo enorm nadoen op Twitter. Maar, en nu krijg ik dus een privébericht van hem terug. Bedoelde ik helemaal niet. Oeh. Maar je, dit, oh, je hebt een privébericht naar hem gestuurd? Nee, hij reageert nu privé naar mij terug. Ja, nee, maar hoe heb je hem getwitterd dan? Gewoon openbaar. Oh, ik heb niet, ik, sta, ik sta hier op jouw feed, maar ik zie niks staan. Hij staat op mijn feed. Of is dat al heel lang geleden? Nee, dat is net. Bovenaan staat hij. FF5 misschien. Nou, zoek jij dit even uit, gaan wij kartbladje draaien. Kan je mecht niet vinden? Ja, met je zwangere handen. Dat is het enige wat bovenaan staat bij mij. ik even op F5. Ja, dat heb ik net ook al gedaan. Ja, je moet ook interacties... Stik je op de website? Ja. Dan moet je even ook op interacties... en antwoorden. Die. Dat is allemaal zo ingewikkeld. Oh ja. Ja, ik zie het inderdaad. En nu reageert hij privé naar mij... Sorry, ik waardeer nog wat hij maakt. Ja, dat is wat ik net voorlas. Oh ja. Wat grappig. Nou, bijzonder. Ik ga even met Ruud en Wilt in discussie. een Viratja, hier bij ZFM Cardboard Dus zometeen ga dan, dan gaan we even ranten over het christendom. Ja. Vanover... En we hebben de uitslag van Maurice Diener. Ook nog. Helemaal ik. Dat zometeen ook Major Laser. Lienan komt eraan. Eerst je weer weerupdate. Stijn Duurs. Yes. Uh, vanavond opklaringen. Vannacht weer met meer bewolking. Daar klopt helemaal niks van. Zo. Vannacht weer meer bewolking. <laughs> Vannacht weer meer bewolking. Minima rond de 10 graden. Morgen vrij veel bewolking in enkele buien. In de middag vanuit het westen droger met meer zon. Stevige westenwind en een middagtemperatuur van 14 tot 18 graden. Vrijdag vooral smiddags buien en het weekend op zaterdag een bui en zondag meer zon en het is eventjes wat warmer. Dankjewel Stijn. En aan je verkeersinformatie, we beperken ons tot vertragingen langer dan 6 minuten en op de A-wegen. De A1, Amersfoort Amsterdam tussen Naardenvesting en de Vechtbrug. Er 5 kilometer langzaam rijdend verkeers, vertraging van 10 minuten. De N11, Leidenbodegraven tussen de aansluiting met de A4 en de N209 naar Harserswijk en Rijndijk. Daar is een grote vertraging van 10 minuten. Dan hebben we nog de A15 Ridderkerk-Gorikum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar drie kilometer langzaam rijdend verkeer, en vertraging van zes minuten. De A27 Utrecht-Gorikum tussen knopend everdingen en Lexmond. Daar is vier kilometer langzaam verkeer, dat kost je ongeveer zes minuten. En na op de A27 Almere-Gorikum tussen Beeldhoven en Utrecht-Noord een ongeval. En dat geldt ook op de A27 Utrecht-Breda, daar tussen Noordloos en knopend gorikum Let daarop onbekende extra reistijd. Dan nog de A28 amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Knooppunt Rijnsweert. Daar 2 km verkeer op door een eerder ongeval. En dan nog de A58 Tilburg Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot. En bij 2 km verkeer een vertraging van 7 minuten. Voor kortere vertragingen en vertragingen op de N-wegen check wid.nl. We hebben nog drie flitsers voor je op de A16 Breda de Belgische grens. Bij afrit Breda 6000 tot 7000. Daarbij 70.6 deze is gemeld door Gijs. Heb je er hier nog een aan toe te voegen? Dat kan via flitsers.nl. De A28 Assen Groningen tussen Assen en Fries daarbij 184.2, is gemeld door Fabian. Wat leuk dat de mensen van zoek nog steeds actief zijn in deze wereld. En dan nog de A50 Os Arnhem tussen Nijmegen en Heteren, daarbij 152.0. 106.9 Felix Jan is hier, Ain't Nobody. Catch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 Je hoorde Felix John met Ain't Nobody. Yes. Ja, uh, wij zitten hier een beetje walgelijk eigenlijk. Oh, ja? Oh, okay. Want jij hebt een artikel gevonden. En laat ik het zo zeggen. Voordat we beginnen, ik ben niet gelovig. Nee, jij volgens niet. mij ook niet. Nee. En uh, ik heb zoiets van... Als je in geloof een soort uh, rust vindt... Een doel in je leven. Er zijn een hoop dingen waarvoor ik het geloof goed vind. Dat ja, er is. Ja, ja. Dat mensen daar goede energie uit halen. Dat eigenlijk wat het boeddhisme is, dat dat ook kan met een hoger iemand. En dat je daardoor jezelf goed kan voelen. En op een leuke manier door dit leven ja, kan gaan. Ja, precies. Dat vind ik ook. Maar er zijn natuurlijk een aantal secteachtige dingen. En één daarvan is natuurlijk het homohuwelijk. Maar dat ja. is in het christelijke geloof, de acceptatie begint steeds meer. En die nieuwe pauze vind ik ook ja, echt pauze, top he? bezig wat dat betreft. Want ja. die is natuurlijk steeds opener aan het worden. En die is ook aan, in een aantal uitspraken laat. Die ook weten dat hij achter het homohuwelijk staat. Dus dat vind ik echt, ik vind het geloof op zich niet verkeerd. Maar ik vind sommige dingetjes eromheen. Dat ik denk van laat, jij wil in je, je, je, je, je geloof iets zien. En daar bind jij je aan en dat is prima. Maar als iemand dan een ander dingetje heeft. In dit geval homo zijn. Dan is dat verkeerd. Ja, precies. En nu uh, Heb jij een artikel gevonden en waar ging dat over? Nou, dat ging dus inderdaad over dat in Ierland uh, was dat referendum over het homohuwelijk. Ja. En daar is natuurlijk veel ja voor gestemd, iets van 63% of zo. Want dat is daar echt nog een ding? Nou ja, blijkbaar wel. Maar dat is nu één. maar moet je ook nagaan, dat is nog maar het achtste land in Europa of ter wereld, ja. waar, waar homohuwelijk gewoon letterlijk legaal is, wettelijk. Ja, het is, is, helemaal, nog, het nee. is helemaal nog niet zo maar heel veel. Ja, het is natuurlijk wel heel goed. We dat, dat zijn weer een stapje dichterbij. Ja u heeft de op een hoogste bestuurder van de rooms katholieke Kerk, die heet. Uh, die staat onder de paus. Onder de paus, kardinaal ja. staatssecretaris Parolin. Ja. Die noemt de uitkomst van het referendum niet alleen een nederlaag voor christelijke principes, maar ook een nederlaag voor de gehele mensheid. Maar dat snap ik dus dat niet. Is want toch dan belachelijk. Heb, je, heb je een paus die achter het homohuwelijk staat. En dat deze man dan toch zo'n uitspraak naar buiten komt. Ja, maar dat, dat, dat, dat is toch gewoon zulke uitspraken, dat je dat tegenwoordig nog kan. Dat is iets van drie, vierhonderd jaar geleden. Ja, ja. En dat ze nu nog steeds niet. Dat mensen nu nog steeds vinden dat homohuwelijk verkeerd is. Of, of twee vrouwen, of weet ik veel. Alle andere mensen, behalve, behalve blanke mensen, weet je wel. ik ja. vind het zo Dat je dat nog steeds kan zeggen. Dat ja. mensen nog steeds zo denken. Je zou toch denken in de 21 met alles wat we hebben, dat je dan ook gewoon normaal kan doen. Maar ja. dat is blijkbaar voor sommige mensen heel lastig. En nou ja, hij is ook niet de enige in. En er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen die nog steeds krom denken. Maar zeker in, die, in de kringen van het geloof is het ook nog wel. Ja. Kijk, hier in Nederland zijn we daar aardig voorbij. Maar vergis je ook soms niet in, in, nee, in Amsterdam met uitgaan ja, ja, maar toch, ik heb wel het idee... Um, ik ben dan wel, eens op, als je dan op vakantie bent en je bent in een ander land. dat er landen zijn waar het erger is dan hier. Ja, wij zijn, er zijn, wij zijn vrij progressief. Ja, en toch zijn wij alsnog niet. Nee, dat is nog steeds niet maar... op een voldoende niveau. Ik bedoel, dat je nog steeds mensen hebt die homo. Nou ja, zoals dit, verkeerd vinden. Dat is natuurlijk gewoon belachelijk. Dat is middeleeuws gedrag, is dat. Maar ook gewoon transgenders en, en, en lesbiennes en nou, noem het allemaal maar op. Ja, nou, dat was toen. het Songfestival vorige week. Je had Een jaar geleden woon Conchita Wurst natuurlijk. Met uh, Rise Like a Phoenix. En het was wel grappig. Het jaar daarvoor deed er een meisje mee. En aan het eind van het optreden kuste zij met een ander meisje. Ja. En er zijn dus landen waar op dat moment... Want dat was niet aangekondigd. Dat was een improvisatie dingetje om echt een statement te kunnen maken. Ja. En er zijn dus landen in Europa. Hè? Europa is dus hier toch wel aardig in de buurt. Toen deed Australië nog niet mee. Toen kon dat allemaal nog. <laughs> um, die gewoon de zender meteen eruit hebben gegooid. En de tv op zwart. Omdat ja. de twee vrouwen met elkaar zitten Het toch gewoon nergens op. En dat is dat ik wel zoiets heb van... Ja, ja, jongens, we leven in 2015 en mag er dan niet wat meer. Ik denk dat het ook gewoon een groot gedeelte wel door het geloof komt, de meeste mensen. Ik denk dat nou, mee te maken. Wat, wat jij ook zegt. Het geloof is wel een heel goed iets als je daar aan vast kan houden, of als je daar beter gaat leven, of als je daar gelukkig van wordt. Maar ja. Dat is ook heel verkeerd geloof. Nou, ja, niet het... alleen het Christendom, maar ook al het, al het geloven. <lacht> er zitten ook echt wel verkeerde dingen aan. Heb je die Silent tonnet uitzending van Rambam gezien? Nee, ik heb wel. Ge, er was ook een documentaire op 2. Ja. Uh, ben ik mee begonnen, maar ik, uh, ik moest weg of zo. Ik niet, ik kon niet afkijken. Dat je wou eerst kijken, want heb jij wel gezien? Nee, ik, ja, ik heb de aflevering van Rambam heb ik gezien. Ik ja? weet dat er ook een docu was, die heb ik niet gezien. Want, want ik wou Rambam ook kijken. Maar... maar het verschil volgens mij, die documentaire... ging echt over de Amerikaanse Scientology. Ja. Maar je denkt dan toch, als je zo'n docu kijkt... hier in Nederland zal dat wel niet zo zijn. Maar dat was wel zo. En dan ja. zie je die aflevering van Rambam. Wat gebeurde er allemaal niet? Nou, Nederland? wat ik dus bijvoorbeeld het allerbijzonderste vind... is dat ze hebben dan van die hier Um, dan kom je daar en dan ga je dus aan iemand anders van de Scientology kerk. Ga je al je problemen vertellen en nou, zij hadden iemand van, nou ik denk dat het een dertiger was. Misschien dat ik nu een hele harde klap ooit een keer ga krijgen omdat het een twintiger was. Maar goed, die ging in ieder geval, die zat daar in en op een gegeven moment ging ze ook een aantal van die sessies doen. En op een gegeven moment moest zij haar trauma-ervaringen, een volwassene ja, van dat, diep in de twintig, dat heb ik nog gezien aan een kind lopen. van elf vertellen. En dan heb je wel zoiets van, ja, dat is... ja, ja. dat is. Dat is, maar dat is, die Scientology, dat is ook gebaseerd op, uh, op science fiction. Ja, want die, die het had, is een science fiction schrijver. Ja, ja inderdaad. Want die ja. documentaire die gaat dus ook over hoe het ontstaan is. En dat was inderdaad gewoon een mislukte schrijver. Die allemaal ja. van die science fiction pulp schreef. En ineens had die Scientology. Ja, dat is natuurlijk maar dat je een mislukte schrijver van science fiction een geloof laat oprichten. Ja, nee, en het allermooiste is nog, hij heeft een quote. En die luidt als volgt. Als je geld wil verdienen, moet je een geloof starten. baby now we got bad blood. You know it used to be mad. where I'm at. We was OG like D.O.C., remember that? My TLC was quite O.D., I.D. my facts. Now, P.O.V. of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to. Critique, overrate you. These beats of a top cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more. No, I don't fear no more. But it can't respect and quite sincere no more. Ah, ah, ah. uh-huh remember when you thought i'd take a loss don't you remember you thought that i would need you follow procedure remember oh wait you got amnesia it was my season for battle wounds battle scars body bump bruised stabbed in the back brimstone fire jumping through still all my life i got money and power and you gotta live with the bad blood now <laughs>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 Taylor Swift. Met Bad Blood. CFM. Maar hij was ongesteld. Zometeen jouw favoriet. Ik snap hem, favoriete... hè? Nee, ik snap hem niet. Ongesteld, slecht bloed, weet je. Ah, nou, laat maar. Ik ja, vind het een leuke grap. Dank je. Goed bedacht. Dank je. Um, Zometeen jouw slechte plaat op de radio, dat mag ook. Uh, Steffenstijn, gmail.com Of Twitter, stefenstein. Wat wil je horen, hoor je hem zo meteen. Oh. Punt, Punt, Punt, Marie zijn jongen Punt, Punt, Punt, Punt en dan komen de twee radio DJ's en die slaan die hond hartstikke dood. Ja. Goed. Oh, dat is vals. De uitslag van de stelling van deze week. Ik ben bang voor dieren was de stelling van deze week. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden. We gaan eens even kijken wat er van terecht is gekomen. Het is gewoon weer zo. Ik ga die op. Ik, dit is de laatste week nee, dat je dat nee, doet. Nee, wel. Jawel, omdat het elke keer weer die uitmaakt. Nou ja, ja is. dat is gewoon hoe de, de, de, de, de mensen in elkaar zit. Ja. Terechtgekomen op de vierde plek op de vraag. Ik ben bang voor dieren. Ja, voor alle dieren. Ik die kunnen mijn humeur echt versieren. Terechtgekomen op de derde plek. Neo, dieren en ik gaan door één deur. Tegenover hem ben ik een echte showmaneer. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, of uh, alleen voor de insect. Ik word helemaal gek als ik die ontdek. En terechtgekomen op de eerste plek. De apotheose. Ik ben alleen bang voor jouw moeder, want dat is een dikke naalpaardloeder. <laughs> is Hij is wel, wel zo. Hij is leuk bedacht. Dat is ik. Dank je. Laat mij het rijmen maar doen tegenwoordig. Rijm ja. Rijmen is op... Uh, boer. Boer. Rijmen is op uh, gans. Hans. Rijm eens op Hent. Hent. Rijm eens op Jazz Glynn. Masculin. Uh, masculine. Oh. Oh. oh! The music. Stef Hey, I'm Jazz Glynn. Z. F. Standing in a crowd of rum and I can't see your face. Put your arms around. a ghost town Been disconnected. een hit als er een fluitje in zit, de nieuwe Adam Lambert Goes Down. En daarvoor je Jess Glynn met Hold My Hand. Ja, je zegt maar, laat het rijmen maar naar mij over. Ja. See you, Request. Ik vond dit een heel mooi mailtje. Oh. Ik kreeg er van Max, ik wil deze plaat graag horen, want de laatste keer dat ik deze hoorde was in een clip en toen hostelde ik een chickie. En toen ja. stonden we te zoenen op deze plaat. Nou, dat vind ik een goede reden. No, dat het nu weer Het Is weer eens wat anders dan uh, mijn oma begrafenis. Of zo. Dat is iets anders. <laughs> dat die soort richting. muziek hoor je ook niet echt op Na, onze show, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Marco Borsato, de waarheid. Ja, als, we jou, als we jou dan show, je jouw muziek smaakt op onze Dan komt Marco Borsato passen, met de waarheid. Dan krijgen we allemaal begrafenis. -mustieken. Als alle lichten zijn gedoofd. Schitterend. Weet je eigenlijk <coughs> welke, welke muziek jij op je begrafenis wil? Oh, jongen. even nadenken. Ik heb ze alle drie al uitgekozen. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Ik heb dat ze alle drie al uitgekozen. Niet, je bent, Room 11, je listen. Je wordt binnenkort twintig 20 Munich, je Ja, zestig jaar. Eerste Helmerstraat. En na, als alle lichten zijn gedoofd van Marco Bazzato. Oh, yeah. Keigo is hier voor Max. En oh. cut your teeth. CFM Request. <laughs>